Toreen met het NOS Journaal. Bij de aanslag bij Bondi Beach in de Australische stad Sydney... zijn zeker twaalf doden gevallen. De Australische politie spreekt op een persconferentie... van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Sydney. Ook één van, van de vermoedelijke schutters heeft het niet overleefd. De andere ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ooggetuigen vertellen dat twee mannen rond half zeven 's avonds uit een auto stapten en het vuur openden met zware wapens. Bij het strand waren zo'n duizend mensen op een joods festival in het kader van Hanukkah. Het schieten duurde volgens getuigen zeker tien minuten. Er zijn ook geïmproviseerde explosieven aangetroffen. Er zijn zeker 29 mensen gewond geraakt, onder wie twee politieagenten. Volgens de politie is de dreiging nu geweken. Maar mensen worden nog steeds opgeroepen om weg te blijven bij Bondi Beach. In reactie op de aanslag in Sydney spreekt de Australische premier Albanese... van schokkende en verontrustende berichten. De Israëlische minister Sauer legt de schuld bij de Australische regering. In het land woedt volgens hem al twee jaar een antisemitische razernij... waar de regering harder tegen had moeten optreden. In Nederland reageerde demissionair premier Schoof. Hij spreekt van een vreselijke en laffe daad. Na bijna 40 jaar gaat oogarts Tjeert de Faber met pensioen. Hij was bekend omdat hij ieder jaar rond Oud en Nieuw veel mensen behandelde met oogletsel door vuurwerk. Hij heeft jarenlang gestreden voor een vuurwerkverbod. Nu dat er is, vindt hij het tijd om te stoppen. De 70-jarige De Faber zegt dat hij bijna 30.000 operaties heeft uitgevoerd in het oogziekenhuis in Rotterdam. Ook behandelde hij tientallen dieren met oogproblemen in diergaarde Blijdorp. Het weer. Het is een grijze dag met veel laaghangende bewolking. Het is wel droog bij 8 of 9 graden. Ook de komende dagen is het droog met af en toe zon en temperaturen rond een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 He puts the music on He puts the music on Zandvoort ZFM Mama say, mama say, cosa. mama say, mama say, mama say, mama say. Please don't stop the music, music, music. <laughs> Van Zandvoort. Dit is ZFM. Tukkan, takkan, takkan, takkan. Sakkan, let me rap in de rug, shakkan. Let me rap in let me rap in de Let me rap in de I dat wanneer ik shakkan, let me rap in Let me rap in let me rap in de rug, Let me rap you de zon, dat wanneer do. Doe je veel voor me, dat wanneer je wilde do. Sakkan, dat wanneer ik wilde do. I wanneer ik wilde squeeze, Cause you know that I'm the one to keep you warm, chaka I'm, I'm making more than just a physical dream I want to rock you, chaka, baby Cause you make me wanna scream Let me rock you, rock you Mine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 is zwaar en moeilijk wordt, want de passie raak je kwijt. En ik zei, we vechten en we gaan ervoor. Wat ook komt, we slaan er ons wel door. Maar als de vlinders sterven in je schoot. Van de prins op het witte paard. Is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard. Het doet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 106 FM 106.9 FM